Binnen de kortste keren stond het hele paleis in rep en roer. Dienaars keken onder handgeknopte persische tapijten. Achter zijde gordijnen. In porseleinen potten. Hallo, is er iemand? Hallo, is er iemand? Iedereen was op zoek naar die mysterieuze nachtegaal. Hebt u een vogeltje gezien? Nee, alleen maar een hond. LOOP! <lopen> Boswachters zochten achter elk struikje, elke boom, elk grasprietje. Het keukenpersoneel keek in de ovens. Kasten, kookpotten en de voorraadkamers. Oh, misschien achter deze deur. Oh, sorry. Terwijl soldaten alle dorpen uitkamden, allen op zoek naar. De nachtegaal. Oh, die weet ik zitten. Wa wat? Wat zei ik, Heukenmeisje? De nachtegaal, hofmeester. Ik weet waar die woont. Hoe is jouw naam? Lee. Lee? Wel, beste Lee, ik hoop dat dit geen grap is, want anders steekt de keizer je in een koperen kookpot en serveet je samen met de kantonese eend in zoetzure saus en mij erbij vrees ik. Ik zal u wijzen waar hij woont als u wilt. Ik loop er altijd langs als ik naar zee ga. Nog geen tien minuten later stond de keizerlijke garde in glimmende uitrusting vertrekkends klaar op het binnenplein. Naar links, naar links. Mijn ligt al helemaal overal van al dat heen en weer gestapt. Ja, ik vind ja. je haar goed zo. Sluit eens aan! Ja, jawel, jawel, jawel! Jawel, jawel. Met Lee op kop en naast haar de hofmeester verliet de stoet het paleis. De keizerlijke garde, de boswachters, de jachtopzieners, het keukenpersoneel, de tuinmannen. Iedereen wilde mee om het vogeltje te zien. Achter de lange stoet sloot de poortwachter langzaam de dikke paleisdeuren. Ja. Het allemaal! Ah, ah, ah, mijn vinger. Oh, gelukkig is het niet dezelfde als vorige keer. Ah. De lange stoet liep de keizerlijke velden in. Li keerde zich naar de hofmeester en vroeg... Wat willen jullie eigenlijk van de nachtegaal? Oh, niets speciaals. De keizer wil hem graag eens zien. Oh ja, de keizer. Ik heb hem niet verteld dat ik weg ben. Als dat maar goed afloopt. Hofmeester, ik heb zeep in mijn ogen. Hofmeester! Zeggen, waar is mijn patent? Hallo? Zeg, is er iemand? Ah, hij redt zich wel. We zijn zo weer terug. Oh ja, zeg, keukenmeisje. Wat ik nog vertellen wilde: als we de nachtegaal vinden, dan krijg jij promotie en mag je de keizer af en toe zien eten. Dank u, hofmeester. Maar dat is echt niet nodig. Oh, maar je weet niet wat je mist. De keizer zien eten, dat is een waar genoegen. Ondertussen waren de ongeduldige hofjonkers voorop gaan lopen... om als eerste de nachtegaal te kunnen zien. Nachtegaaltje, nachtegaaltje, kom, kom, kom. Oh, daar is die. Maar wat een krachtige stem is zo'n veurtje toch. Volgens mij heeft hij een verkoudheid... Hofmeestere, hofmeestere, weinem, nachteholen, daar. Dat is een koe. Oh, excuseer. Soldaat, uw schild. Oh! De twee hofjonkers liepen verder het bos in. En al gauw dachten ze weer de prachtige stem van het wonderlijke vogeltje te horen. Oh, wat is schetterend, schetterend. Is dat zeker de nachtehoop, peesje? Ja, maar zie, is dat wel pees, Dat huurt dat toch weer. Ja, hofmeester! Hofmeester! Waarom? hem! Waarom? Waarom? Waar zit hij? Hmm. Soldat, uw schild. Geef hier. Dat is een kikker. Oh, excuseer, excuseer. Zeg, we gaan nu weer van achterlopen. Ik lekker een beetje zeer om mijn kop om van voor te lopen. Stil. Hoor jullie hem? Daar, daar, dat is hem. Kijk, daar tussen de bladeren, daar zit hij. Oh, hoe klein. Maar wat een stem. Nachtegaaltje, de keizer wil graag dat je voor hem zingt. Een lied verblijft het hart en verdrijft de smart. Voor eenieder die gezang wil horen, kom ik graag uit mijn toren. Uit in een toren? Je zit hem toch in een boom? Ach, zwijg toch, man. Excuseer, hoe? Een lied, een gedicht, daarvan wordt mijn wijzer. Wat wilt u graag horen, beste keizer? Oh, maar dit is de keizer niet, het is de hofmeester. Ja, er zijn er wel meer die denken dat ik de keizer ben. Hoe zou het trouwens met de keizer zijn? Oeh, is er iemand? Ik, ik wil uit baat. Het water is koud. Ik zie niks. Door de zeep in mijn ogen, hallo! Hofmeester! Beste um, uh, vogel, uh, mag ik u vriendelijk vragen ons te willen vergezellen naar het paleis? De keizer wil u graag horen zingen. Ik zal met u medekomen, ja, zelfs met veel plezier. Al klinkt het niet altijd mooier tussen de bomen hier. Sta, om die bomen anders mee te pakken. Soldaat, uw schild. Oh. Beste nachtegaal. In naam van de keizer nodig ik je vanavond uit voor een groot feest aan het Hof.